Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Frankrijk zet zich schrap voor nieuwe acties van de gele hesjes aanstaande zaterdag. Veel winkels en restaurants in het centrum van Parijs blijven dicht, evenals de Eifeldoren. Er worden 65.000 politieagenten extra ingezet. Gisteren bevroor de Franse regering de aangekondigde verhoging van de brandstofvaccins. Maar veel gele hesjes gaat die concessie niet ver genoeg. De AEX-index van de beurs in Amsterdam is met zwaar verlies gesloten. De hoofdgaatmeter eindigde onder de 500 punten. Dat is het laagste niveau in bijna twee jaar. Ook andere Europese beurzen verloren fors... door de angst voor escalatie van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog. Justitie in Canada heeft een van de vicevoorzitters... van de Chinese technologie-gigant Huawei opgepakt. Ze dreigt te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten... waar Huawei wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran... In België ligt een student in kritieke toestand in het ziekenhuis... na een uit de hand gelopen ontgroening. Drie aspirantleden van een studentenvereniging in Leuven... moesten naakt in het bos zitten en kregen koud water over zich heen. En bovendien moesten ze zoveel vissaus drinken dat ze onwel werden. Een van hen, een man van twintig, kreeg een hartstilstand... en werd per ambulance naar het ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Hij was onderkoeld en had een zeer hoge concentratie zout in zijn bloed. Een stunt van Frankrijk op het WK Hockey in India. De ploeg van de Nederlandse coach Jeroen Delmey won in de eerste ronde met 5-3 van Olympisch kampioen Argentinië. Frankrijk is het laagst geclasseerde team van het toernooi en eindigt nu als tweede van de pool Achter Argentinië, dat al zeker was van de groepswinst en van rechtstreekse plaatsing voor de kwartfinales. De Fransen spelen nu om een plaats in de kwartfinales tegen de nummer 3 uit een andere groep. Het weer, het is bewolkt en vooral vannacht is het regenachtig. Morgen ook eerst regen, in de middag vaker droog met aan de kust wat zon. Veel wind, vooral in de avond en het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM.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 inderdaad, ja, dat was hem. Eh, want eh, ja, kijk, als Marvin eh, D. met eh, de band eh, komt... dan is er altijd één iemand die ik er ook uit eh, ken. En, dus de opening van deze avond eh, was van Cas. En een van de mensen die dus deel uitmaakt... is de man, de naamdrager van die band, Cas Ronkers. Want eh, die speelt vanavond ook mee... Um, de heren uh, zijn bezig om zich uh, in te spelen, dus het uh, gaat allemaal goed komen. En uh, Marcus uh, achter mij uh, is bezig om uh, de boel in te regelen. Dus geven we allemaal even de tijd. Uh, de, de planning is ergens in het uh, tweede uur dat uh, de vier nummers uh, gaan komen. Dus, dus Marcus hoeft zich niet haasten. Dus dat, uh, uh, en tussendoor, als alles gereed is, dan gaan we natuurlijk met uh, Marvin zelf natuurlijk ook even praten. Want er is natuurlijk aanleiding, want anders zou die hier natuurlijk niet zijn. Dat is even de reden. Goed, uh, de kop is uh, eraf uh, voor deze 6 december. En dat uh, was Everything Works Out van Cas. Dus de band wel te verstaan. Uh, nu uh, draaien we al een tijdje Joël Goerchorn. Zoals ik de, de naam dan maar uitspreek. Ik, uh, ik breek me de mond enorm over. Maar ze heeft uh, wel een EP uitgebracht. Vorige week hebben we hier al een aantal tracks uh, van gedraaid. En er is ook een single van die EP Silhouette en dat is Painted Glass. forever Dat is de openingstrekken van het motel van X. En hij heeft ook op Facebook wel even wat achtergelaten... over het feit dat hij toch weer ineens weer muziek is gaan maken. Hij laat het volgende weten. Dat heeft hij nog niet zo gek lang geplaatst. Twee uur terug. Dit is het jaar dat hij, heeft, dat hij erachter is achtergekomen... dat hij toch zichzelf niet uit een studio weet te houden. Dat deze resultaten toch weer het waard zijn om... Ja, naar muziek te luisteren. Dus ook wat betreft uh, het motel. Dat is, uh, dat is ook het, uh, het verhaal. Er uh, was al een naam voor uh, de soloactiviteiten. En uh, natuurlijk uh, zijn er ook nog uh, uh, mensen die ook zijn oude materiaal speelt. Dat, uh, dat zal ik er ook wel zeker een uh, van zijn. Maar goed, uh, en hij is natuurlijk ook uh, dat hij, uh, uh, dat hij uh, heel veel... ...muziek wil schrijven en bezoeken in wellicht 65 landen. Dus dat uh, zegt hij allemaal even op uh, Facebook. En dan zal in 2019 wel een mooi jaar zijn om weer wat meer dingen te realiseren. Dus dat, uh, komt, uh, dat komt allemaal uit de mouw van de X. Uh, straks hoor je hem natuurlijk nog een keer... Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, gewoon uh, dingetjes uh, die we hier uh, nog uh, draaien. En uh, uiteraard is dit er één van. Die moeten we eigenlijk een beetje inhalen. Want uh, dat was al een single die in september is uh, verschenen. Normaal gesproken zijn we er altijd als de kippen bij. Maar dit keer hebben we hem een, een beetje uh, te laat ontdekt. Fan met Vettel. Het is een beetje aparte muziek. Je moet eigenlijk zeggen, een beetje op electro, dat zit er een beetje in. En uh, electro, dat komen we straks natuurlijk ook in deze Alternative FM uh, meerdere malen. ...nog uh, tegen. All I wanted was to be loved so deeply. To be held and vanished to these arms. Say that you love me. But you did not see me. Oh, like a breeze. Shape of us. <phone rings> I feel the tough luck. Everything is past. Many more times I've been. Altijd blijft. Laat morgen, maar morgen zijn, vandaag is fijn. Ik vind wel een draai. want er is dan en er is nu. En nu is waar ik ben. De dagen vallen na elkaar en we waren. Gehouden, zal de grond mij voorbij gaan de dagen vallen naar elkaar En we planen onze weg Geboeid en we onthouden Dat de zon soms ver kan staan Ik staak mijn gedachten en luister naar mijn woorden, ik besef dat ik nieuw ben, op deze plaats, op deze plek. Ben ik geborgen en geworden aan dit water, ben ik echt, want er is daar. I'm stuck ook nog even Nederlandstalig werken... wat we hier ook draait. TOLS. Eh, ik heb ook even met degene die een beetje... dat werken in goede banen moet leiden. Uh, Revenge Records heet de maatschappij... Die tols heeft opgepikt, maar tegenwoordig uh, is dat ook alweer vrij snel. Want uh, BMG Talpaar heeft zich er ook al een beetje mee bemoeid. En, dat is het andere nieuws, uh, je kunt ook stemmen bij 3 voet 12 Friesland... voor het uh, beste Friese liedje. En daar is hij voor genomineerd, deze tols. Nou, wij wisten al langer dat hij al, dat, uh, al wat uh, in zijn mars had. En dit uh, komt van dat album Blijf Je Cool... En dat is het laatste nummer wat je op uh, dat album aan kan treffen. Nu heet dat uh, nummer daarvoor. Ook werk trouwens uit het Hoge Noorden. Want de band-fan komt namelijk uit Groningen. En dus uh, mogen we dus ook uh, daar uh, wel een, uh, ja, uh, zeggen dat uh, de muziek ook uh, die provinciegrenzen uh, ruimschoots overschrijdt. Uh, en ook hier uh, terecht uh, komt 7,5 minuut voor half negen. Leuke melding. Maar we gaan toch uh, weer even weer een uh, stuk uh, muziek draaien. Push on. En volgens mij moet dat van Kalulu zijn. Awesome. Don't Let Me Go van de Tiger Pilots. Daarvoor hoorde je dus uh, Kalulu Music. Uh, Kalulu. En daarachter zit uh, Marinka Stam. Push On. Vorige week hadden we dus ook een uh, track uh, van haar uh, gedraaid. Uh, dit was uh, in het uh, kader van uh, The Tree of Life. The Ever After uh, Project. Uh, ever After Party. Nee, The Ever After Project. En uh, daar had ze ook al een bijdrage aan geleverd. Dat, dat, dat heeft gewoon onder mijn neus uh, gelegen. Twee jaar geleden was dat een project wat uit uh, de koker is gekomen van de Met Keizerun en uit uh, de koker van Michel Ebbe. Uh, twee uh, bevlogen muzikanten uit Rotterdam. Uh, en over Rotterdammers uh, gesproken, uh, als ik hier uh, kijk, uh, dan komt dit uh, spul. Ook uh, uit uh, de omgeving van Rotterdam vandaan. Dus dat, uh, dat uh, kan straks nog uh, heel erg uh, leuk worden. En daarachter hoorde je de Tigerpilots... en zij gaan wederom weer een gooi doen... Naar een uh, finale plaats aan, uh, voor de Rob Akda Award. Uh, de band komt uit Amsterdam. Maar er zullen toch ook wel wat Haarlemse leden in zitten. Want anders uh, kom je niet uh, zomaar uh, uh, ja, in de, de voorronde van de, de Rob Akda Award uh, terecht. Ik geloof zelf dat dat al volgende week het geval is. Bij de tweede voorronde. Dan komen we ze dus uh, tegen. Wederom weer. Dus uh, dat is in... Uh, dacht ik twee jaar geleden voor het laatst uh, geweest dat ze... Toen ook nog een, uh, een gooi hebben gedaan naar een uh, plek in de finale. Dus dat uh, zo dadelijk. Nu hebben we nog uh, twee uh, nummers uh, klaarstaan. En, en ja, wat uh, kan ik daarover vertellen? Het tweede nummer, dat is een, uh, een nieuwe single. En die komt uit Utrecht vandaan. Want de band komt daar vandaan. Canvas Blanco heet de band... We hebben al een uh, aantal weken... Uh, hebben we al I Made It Up... en dat komt van een album Exilio. Nou, dat uh, album... dat uh, staat op het punt om uitgebracht te worden. Dat zal uh, pas in 2019 gebeuren. Zeg ik er even bij. Maar goed... Uh, de heren zijn al een beetje warm aan het draaien... en zitten al voor een achterban het nodige al te spelen. Afgelopen week hebben ze dat in Austerlitz onder andere gedaan. Dat is in de buurt van Utrecht. Dat, dat, dat, dat is een plaats. Daar hebben we ook de piramide van Austerlitz. Het schijnt ook dat Napoleon daar geweest is. Maar daar hebben ze dus een aantal van die stukken al laten horen. En een van die stukken, dat is de nieuwe single... die het voorlopig even gaat doen... Totdat we echt uh, gaan weten of uh, dat uh, gaat uh, wat worden met de Exilio. Is Read Me Stories. Die hoor je dus achter dat nummer wat ik uh, hier heb uh, klaarstaan. En dat is van Joe Marches En dat nummer dat heet Breaks My Heart. Give up my self-defense Give up whatever I again Zo, so, dat was hem. Canvas Blanco met het uh, nieuwe nummer... Uh, wat ze hebben uitgebracht. Uh, en het is uh, natuurlijk van het album... wat nog uit moet gaan komen in 2019. Namelijk Enter Exilio. Of Exilio, zo heet het album. Um, beide bands... die dit blokje hebt uh, kunnen horen... komen uit Utrecht. van Joe Marches, die je uh, aan het uh, begin... Uh, hebt uh, kunnen horen, die komt ook... uit die plaats vandaan. Dus het is uh, best wel een uh, muzikaal uh, omgeving. Moeten we erbij zeggen. dus uh, tien over half uh, negen. Uh, de band uh, Marvin Day en zijn band uh, zijn nog uh, lekker bezig... om uh, uh, zich helemaal uh, te prepareren voor het uh, tweede uur. Want het uh, tweede uur, dan uh, gaan we hier uh, vier nummers uh, laten horen. En tussendoor zullen we ook nog even met uh, Marvin zelf even gaan praten. Want ja, er is uh, natuurlijk alle aanleiding toe. Want anders zou hij niet uh, een deel van... nou een deel, uh, het, de hele band uh, opgetrommeld hebben om hier bij ons binnen te komen wandelen. Dat doen ze meestal zo'n beetje rond dit jaar, dit, dit tijdstip van het jaar. Dan komen ze gewoon eventjes langs en dan gaan ze gewoon een stukje spelen. Dus dat gaan we straks meemaken in de tweede uur. Alles om uh, de mannen en om Marcus uh, eventjes de kans geven om de boel goed in te regelen. Want uh, we willen natuurlijk niet dat het uh, straks uh, zo is uh, van... Hé, hey, uh, wat komt er nou weer uit mijn speakers? Nee, daar gaan wij uh, altijd even uh, toch uh, de nodige tijd uh, voor, uh, voor doen. Uh, om het uh, goed te laten klinken. Dus, uh, staan ook uh, allemaal uh, klaar. Uh, dus wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal goed komen. Straks dus in het uh, tweede uur. Uh, nu eerst weer tijd voor uh, andere zaken. Want uh, deze dame, die, uh, dat staat trouwens niet op haar uh, laatste album. Uh, zo geeft ze nog even wat, uh, wat losse dingen weg. En dat is altijd uh, leuk voor de mensen die uh, de muziek van Daisy Ducro kunnen waarderen. En dit is er een van. Een losse single niet terug te vinden op het album. Dus Say It To My Face. Say it to my face. You. Mm -hmm. met uh, Colin Hoeven aan de hand. Nou, hij heeft, uh, zich, uh, hij heeft het uh, de guts uh, gehad om zich aan te melden bij The Voice of Holland. En wie wil weten hoe het uh, met hem vergaat in uh, The Voice of Holland... morgen wordt dat uitgezonden bij RTL. Dan kun je horen wat, uh, en zien natuurlijk ook wat, er, uh, wat het gaat worden met, uh, met Colin... Uh, met dat ...avontuur bij de Voice of Holland. Hij heeft uh, gezegd dat hij ook nog deze kant op uh, zou komen... ...maar of dat uh, uh, volgend jaar meteen al gaat lukken, dat is vers 2. Uh, toch, als hij deze kant nog eens een keer opkomt... Uh, ...dan is het natuurlijk uh, meteen de vraag wat uh, en hoe hij dat ervaart. Want het is toch natuurlijk een heel circus dat hele verhaal met de Voice of Holland. Uh, voor de mensen die hem nog uh, tegen willen komen, dat kan... Want er uh, zijn nog meer optredens uh, die, uh, die in de maak zijn. De Nieuwe Mens in Lux Nijmegen. Dat is uh, woensdag 12 december, dus komende week dus. En dan volgende week, vrijdag, uh, Kwartiermakers, Eindhoven en de Week van Gelderland. Daar uh, is het uh, allemaal uh, nog uh, het een en ander te zien. En ook op Instagram zal hij een paar keer een livestream laten horen. En dan zul je ook uh, horen wat hij uh, uh, ja, toe in staat is. Eigenlijk, dat moet ik uh, erbij zeggen. Dan uh, nog een aantal optredens in Nijmegen. Tilburg, Den Haag, Beek. Dat uh, ligt in uh, Limburg. Zuid-Limburg zelfs wel te verstaan. En in Barneveld. Dat zijn zo uh, globaal een beetje de optredens waar hij uh, te vinden is. En dan gaan we nog uh, iemand... Uh, draaien waar uh, Colin Hoeven mee ja, toch mee gelinkt is. dikte trouwens, het nummer wat je net hebt uh, gehoord... Dat, uh, dat gaat eigenlijk over onze verslaving met smartphones. Kijk, en als ik dan weer links en rechts uh, kijk... dan zie ik overal mensen weer... Huppatee, met die uh, snuffert uh, gelijk op die schermpjes uh, staan. Behalve gewoon een paar andere bandleden... Uh, die, uh, die rustig uh, gewoon uh, afzitten te wachten wat er gaat gebeuren. Maar goed, dat, uh, dat horen we zo wel. Uh, de link die Colin Hoeven heeft... is met deze dame, Hanneke Laura...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 Just lighten up Now we are stronger, wiser Feeling round for something Warmer, closer Feeling round for something should find love Something louder, deeper, feeling round for something new, new, new. Ja, uh, wat is de reden van Hanneke Laura? Nou, die uh, treedt nog wel eens samen op met uh, Colin Hoeven. En nu moet ik eventjes uh, gaan testen. Ja, ik heb uh, een microfoon. Test. Ja! Test. Dat is ook gelijk de goede microfoon. Test. Dat is, uh, dat is de microfoon van uh, Marvin zelf. Ja. Ja, ja. ja want uh, we zijn er klaar voor straks in het tweede uur. Uh, Weet want, je het zeker, Ja, ik heb het groene licht uh, net van, uh, van Marcus uh, begrepen. Ja, dus, dus ja, uh, dan, dan is het uh, oké. Okay. Uh, maar even over, over jou uh, en, ja. en de band natuurlijk. Ja. Want jullie uh, waren ge bezig geweest om een uh, nieuw materiaal bij elkaar te uh, ja. Ja, ja, Ja, we hebben een heel nieuw... Uh... Wat is dit nou de, de waterdrager een... ja, komt gelijk de waterdrager. binnen. De waterdrager. Ja, ja De waterdrager, nee, ja, nee, ja? ja? Nee, we hebben een, een heel nieuw album eigenlijk. Uh, praktisch opgenomen al. Ja. Ja, uh, daar zag ik o, nee. iets wel van bij uh, komen. Dus uh, ja. wat, gooi nou niet nog eens nee, een Ga je niet met water gooien kassen, want... Uh, dat is niet nee. de bedoeling, hè? <laughs> Ik zei net al grinschirrend van, uh, hij gooit al gelijk de handdoek in de ring, maar dat lijkt me een beetje sterk. Maar goed, we het goed aan andere dingen. Ja, nee. oké, okay, maar nee. <laughs> goed. Ja, maar, nee. uh, maar dus dat dat? Dat is een beetje het uh, verhaal. Ja, we zijn, we een, uh, we zijn de Ardennen ingedoken twee weken lang en we ja. hebben daar een heel nieuw album eigenlijk opgenomen. Ja. Ja, we hebben uh, allemaal in. In een huisje? Uh... Nee, nou, we hadden ook een huisje ja, met z'n allen. Dat ja. was heel spannend. Ja. Uh, ja, <laughs> wat ja, vond dan je daar dan precies zo spannend aan? Wat was er? Wat, je je ja, ja, ja. ja. ja. ja, wat was er dan spannend aan? Nou, was was het is het uh, spannend omdat he? je dan. Kijk, ja, ja. wij zijn wel eens met elkaar wel eens een beetje op tour geweest. En, ja, ja. Uh, waren maar echt zo een week, twee weken lang op elkaars lip. Ja. Daar is best een dingetje. En jullie hebben uh, elkaar niet het, uh, het huisje uit. Uh, nee, net dan? niet. Nou ja, nee. Nou, het is een beetje als een relatie. Als dit ja. goed gaat, dan weet nou, je nou, dat dan, het wel dan, goed dan, zit. Ja, goed, het is zelfs zo, het heeft ook een, nieuw, een nieuwe muzikant opgeleverd voor de band. Hè? Ja, ja, ja ik moet, eer, eerlijkheidshalve is ja. Sebastian net na de Ardennen bijgekomen. Oh, die is er net na de ja. ja? Daar, daar, nee, daar ja. Die, die durft het nooit nog. Ja, ja. Oh, nee, hoor. nee, Nee, we hebben, in de Ardennen hebben we aangekat. Uh, uh, Veteraan in de muziekwereld uh, hmm. hef, hebben we uh, bereid gevonden om met ons dat op te nemen daar. Hmm. Die is een paar dagen ook met ons in de Ardennen geweest en die heeft de, de gitaar voor zijn rekening genomen. Aha. Okay. Dus, uh, en wanneer mogen wij het, uh, het nieuwe materiaal uh, tegemoet zien? Uh, ja, er is al één single uit. Oh. Ik denk, die heb je al wel veelvoudig ja, getraaid, die uh, al ja. gedraaid. Ja, ja, ja, ja. die hebben al gedraaid. Die heb je al vooruit gestuurd. Dus die is al uit. En uh, ik kan al vertellen dat er uh, in januari uh, de volgende single uitkomt. Super. En dan rond maart. Ja. Uh, gaan we wat meer uh, los. los Oké, okay, dus dan, uh, dan, dan komt er... Uh, dan, uh, uh, komt er wat meer. Dan, dan komt er wat we meer. We houden het uh, toch een uh, beetje dus, guimst uh, uh, in jullie, jullie lijken uh, wat dat betreft een beetje op uh, Alaska en Canvas Blanco. <laughs> want die doen, dat, uh, die doen exact hetzelfde. Die, uh, die gooien ook uh, even wat uh, zoethoudertjes uh, uh, En uh, je moet een beetje... En dan in je, uh, keer bam, dan is het er een ja, beetje. Ja, een beetje dus, uh, teen in, het, in het koude water uh, eerst, ja, dan... Uh, ja. Uh, ga ik even naar je buurman aan de rechterkant. Want ja. uh, is dat nog een beetje te combineren met wat jij ook nog uh, doet? Uh, want ja, uh, ik bedoel, jij, jij bent ook uh, bezig geweest uh, het afgelopen jaar. Ja, nee, absoluut. <laughs> ja. Uh, nou, zoals het tot nog toe gegaan is, uh, is het prima te combineren. En ja. uh, als wij in de studio zaten, dan was ik met mijn band uh, aan het spelen. En als wij... Uh, als in, in, de, in dezelfde periode. Ja, ja, ja. ja. Oh, oh. Zeg maar. We oh. nee, hebben het, het gekloond, mensen. Ja. Ja. Dat <laughs> zou wat zijn, hè? Ah, ja. Nee, maar in de periode dat, dat ik met Marvin vooral, dat we vooral aan het schrijven waren. Ja. een beetje meer dingen op de achtergrond aan het doen waren. was het met mijn band wat drukker en, en andersom. Dus ja. tot nog toe het is, gaat het, het, is gaat het goed. Het is goed, uh, goed te doen, in ieder ja, geval. Ja, zeker. Ja. Um, dat, dat komt later nog een keer uh, wel, uh, wat, uh, wat betreft uh, jou. Maar, uh, maar, maar goed, uh, jij levert dus ook uh, teksten uh, aan? Voor nee, absoluut. Nee, nee, nee, geen tekst. Nee? Ik, uh, of ik ben, ben jij ik... gewoon een uitvoerende muzikant? binnen. <laughs> ja, binnen nee, de, maar de, deze band draait om de heer D. D, uh, <laughs> oké. Okay. Ja, en, maar het nee, zou toch kunnen? Ik bedoel, <laughs> of, wordt, uh, of is hij zo erg dat hij dan ik ben, uh, gelijk ik ben, met ja. de schaar zegt... Sorry, Kars, maar dit is uh, het is het is is meer een vraag van Marvin. Oh, nee, okay. ik ben een enorme diva. Nee, nee, maar, <laughs> ah, het, ja. Ik ben de eerste. Nee, maar kijk, ik, ik ken dat ja. natuurlijk goed in mijn eigen band. Dat ja. De ideeën komen van Marvin, de, de liedjes komen van Marvin. Het is wat hij wil vertellen. Ja. En wij zijn alleen maar, wij staan inderdaad als, als de rest van de muzikanten wel in dienst van wat het liedje te vertellen heeft. Dus het komt ja. zeker wel allemaal van Marvin. Van ja, ja, wat, wat we doen is, ik maak gewoon eigenlijk een kaal liedje. Ja. En die vullen we met z'n allen in als een soort kleurplaat. Oké. Okay. Dus dat vind ik ook wel heel cool. Ja. Ik, dat zeg ik bijna ook in de interview, bijna dit, want ik ben geen bassist. Dus de bassist kan veel beter een baslijn verzinnen dan ik. <laughs> Goed, we gaan straks in het tweede uur natuurlijk nog even verder. Maar eerst draaien we er nog eentje shake in van uh, Den Lion tot aan het nieuws van 9 uur.